A'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir Rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd buenas tardes assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh buenas de discussie over uh, participatie in democratische verkiezingen wordt op dit moment in alle hevigheid gevoerd. En wanneer een discussie op een degelijke manier gevoerd wordt... en je wilt je in de discussie mengen... dan moet je een afweging maken van het nut van jouw bijdrage. En wat mij betreft is een bijdrage nuttig... wanneer je een bepaalde invalshoek kunt belichten... die tot dan toe onderbelicht is gebleven in het debat... en wanneer je dat ook op een deescalerende manier kan doen. Dus door je te focussen op de inhoud... En niet uh, uh, je schuldig te maken aan uh, ad hominems, et cetera. Nou, tot, tot nu toe is uh, de discussie over wel of niet stemmen enigszins uh, vertroebeld. Verwijten over en weer tussen de voorstanders en de tegenstanders. En de discussie wordt nauwelijks op argumentatieniveau gevoerd. Terwijl de mensen die twijfelen tussen wel en niet stemmen behoefte hebben aan een uh, uh, uh, in, in, inhoudelijke discussie op basis van argumenten, op basis van geldige argumenten en niet zitten te wachten op een potje moddergooi. Nou, hetgeen waar ik mij persoonlijk aan gestoord heb in de discussie over stemmen is de manier waarop omgegaan wordt met het uh, standpunt van de tegenstanders van participatie in verkiezingen. En voordat ik dit ga zeggen laten we alsjeblieft volwassenheid tonen wanneer we kritiek op elkaar leveren en niet elke kritische nood als een aanval zien op de da'wah of op de ulema. Uh, uh, want in een gezonde gemeenschap is ruimte of moet ruimte zijn voor uh, kritiek op elkaar en om elkaar aan de tand te voelen. En dat is ook een van de manieren waarop de islamitische gemeenschap groot is geworden. Uh, voor zover ik heb kunnen zien is er niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren die aangehaald worden door... Uh, ...de tegenstanders van participatie in verkiezingen. Uh, er is bijvoorbeeld niet ingegaan... ...op het argument dat uh, uh, meedoen in verkiezingen strijdig zou zijn met de akida van de moslim. En concepten die worden aangehaald om het stemmen te legitimeren... ...zoals bijvoorbeeld maslaha... ...worden vaak ook slechts als een soort van containerconcept gebruikt... ...en worden niet nader gedefinieerd. Zowel de islamitische definitie wordt niet gegeven... Uh, uh, ...nog wordt er gesproken over wat die maslaha dan in de praktijk precies betekent. Namelijk, wat is het concrete voordeel wat de moslim met stemmen behaalt. En zoals dit voor maslaha geldt, geldt dit overigens ook voor alle andere concepten... ...die uh, aangehaald worden waarmee uh, het stemmen wordt gelegitimeerd. Um, dus tot nu toe wordt het rechtvaardigen van stemmen of participatie in verkiezingen, hoe je het wil noemen... Uh, ...onderbouwd, ja niet tot nu toe wordt het onderbouwd... ...door te verwijzen naar enkele vertauwen... ...van enkele van onze grote geleerden... ...en in ieder die een andere mening is toegedaan... ...wordt weggezet als jong, naïef, dom, onwetend... Uh, uh, luidruchtig, impulsief, uh, et terwijl, terwijl de mening van de tegenstanders van stemmen... ...eveneens is gebaseerd op vertauwen... ...en uh, soms zelfs op hele boekwerken waarin heel uitgebreid wordt ingegaan op deze kwestie. Soms zijn die vertrouwen van dezelfde geleerden als degene die het hebben toegestaan... ...maar later bijvoorbeeld van mening zijn veranderd... ...of gebaseerd op vertrouwen van andere geleerden, uh, maar wel van gelijke orde. Dus om het debat te presenteren als een debat tussen voorstanders van het stemmen... ...die hun mening baseren op geleerden, grote geleerden... ...wie standpunt uh, gedekt is door vertrouwen... ...tegenover de tegenstanders die slechts bestaan uit een groep jongeren... Eh, ...die een minderheidsmening aanhangen en geen verstand hebben van de islam... ...en niet gedekt zijn door vertrouwen, et cetera... ...door het debat op deze manier te presenteren... Eh, ...is er wat mij betreft sprake van een incorrecte eh, voorstelling van de werkelijkheid. En wat mij betreft is dat ook een manier om het debat te ontlopen... ...door op de man te spelen en altijd maar te benoemen wat er zo slecht is aan het gedrag of aan de houding van diegenen die tegenstemmen zijn, dus op de man te spelen en niet op de inhoud. Het neekamp, dus de tegenstanders van het stemmen, ik noem het even voor het gemak hier, het neekamp, baseert zich eveneens op vertrouwen van geleerden. En dienstmeningen zijn geen losse vlodders, maar zijn ook tot in detail eh, onderbouwd met bewijzen uit de Koran en de Sunna en uit de realiteit, etc. Dus de mening dat de tegenstanders van stemmen, een stelletje ongefundeerde jongeren zijn en hun standpunt wegzetten als een soort van opstand tegen de ulama. Dat vind ik eigenlijk een kwalijke zaak en dat vind ik een kwalijke zaak om twee redenen. Ten eerste, um, zoals ik net al zei, hun mening is eveneens gebaseerd op het werk van de ulama En daar zullen we inshallah ta'ala later uh, uitvoerig op ingaan, op welke vertrouwen en welke boekwerken dat dan zijn. En ten tweede, de tweede reden waarom het een kwalijke zaak is om op deze manier om te gaan met ...de nee-stemmers, nee of in ieder geval... ...degenen die uh, tegen het stemmen zijn. Het um, tweede reden is... ...dat dat een van de redenen is... ...waarom heel veel jongeren zich in de afgelopen jaren... ...van de daawa in Nederland hebben... Uh, ...vervreemd. Omdat hun opvattingen over bepaalde heikele punten... ...en die zijn er gewoon... ...als je uh, uh, spreekt over islam in het westen... ...dan zijn er heel veel heikele punten. En hun opvattingen worden dan vaak weggezet... ...als, uh, qua jongensmeningen... ...van opstandige jongeren, et cetera. Terwijl er vaak juist wel bewijs voor is vanuit islamitische bronnen. Dus om dat op die manier af te doen als een, ja, een, een mening van, van, van een luidruchtige opstandige jongere... ...daarmee vervreemd je die jongeren ook van de moskeeën en van de imams en van de dauwen in Nederland. En dat is wat we de afgelopen jaren uh, ja, niet veelvuldig hebben gezien. Wat ik ook in de discussie miste is... Uh, een concrete voorstelling van de werkelijkheid waarover een oordeel geveld moet worden. Dus er moet een oordeel geveld worden over stemmen. Maar niemand legt concreet uit wat stemmen inhoudt. Niemand spreekt over wat het electorale proces precies uh, uh, inhoudt. Er wordt geoordeeld over democratie. Maar niemand legt uit op welke pijler zij gevestigd is. Waar het uit voortkomt. Wat precies de ideologie is die aan democratie ten grondslag ligt. etc. En de stelregel in islam luidt. Uh, luid, dus uh, om een oordeel over een bepaalde kwestie te kunnen vellen, moet die kwestie uh, concreet gemaakt worden. Om te voorkomen dat er een oordeel geveld wordt op een vertekende werkelijkheid. Huh? En dat is een kwalijke zaak. En wat mij betreft begint het concretiseren van wat stemmen en democratie precies inhouden. Dat begint niet zozeer bij uh, uh, uitleggen hoe een parlement werkt, et cetera. Uh, want je kunt de essentie van democratie niet begrijpen totdat je een historische analyse maakt van de periode die aan het ontstaan van democratie vooraf is gegaan. Ja, het ontstaan van democratie is een soort van reactie geweest op een bepaalde realiteit in Europa. En uh, uh, uh, het is aan ons om duidelijk te maken welke realiteit dat is geweest, zodat je ook. ...de essentie van democratie kunt begrijpen... ...omdat democratie voortgekomen is uit de realiteit... ...als een soort van reactie op die gang van zaken. Taip, welke gang van zaken was het? Nou, je zult ongetwijfeld weten dat Europa natuurlijk vroeger... Uh, ...in de middeleeuwen christelijk was. En dat was een andere vorm van christendom... ...dan de christendom die wij vandaag om ons heen zien. Vandaag is, is het christendom niet meer dan een bundeltje... Normen en waarden, voor sommige mensen is het nog een aantal rituelen, naar de kerk gaan op zondag, etc. Maar het is een vorm van christendom die zich uitsluitend achter de voordeur uh, uh, uh, uh, ja, niet, uh, ontvouwt. Dus wat men met het christendom heeft, dat hebben ze achter de voordeur. Het christendom heeft niks te zeggen over hoe een maatschappij eruit moet zien, hoe een land bestuurd moet worden, etc. Etcetera, etcetera. Maar in de middeleeuwen was dat anders. De kerk, en dan bedoel ik niet het gebouw, maar het instituut eigenlijk, de kerk. Dat was de hoogste autoriteit. En koningen regeerden in naam van de kerk. En de kerk regeerde in naam van God. En God bepaalde hoe de samenleving eruit zag. God bepaalde wat jij als onderdaan wel of niet mocht doen. Wat voor jou toegestaan was en wat voor jou verboden was. Mensen hadden verantwoording af te leggen aan God. En God bepaalde de wetten. God bepaalde de strafmaat voor misdaden, et cetera, et cetera. Met andere woorden, we kunnen zeggen dat God soeverein was. God was soeverein. En soevereiniteit betekent dat iemand de hoogste macht heeft... en dat hij onafhankelijk van anderen wetten kan maken... en dat hij zijn wil onafhankelijk van anderen kan opleggen aan anderen. Nou, God als de soevereine, dat is ook een basisprincipe in de islam... Oké, okay, de moslim die zich onderwerpt aan Allah, die onderwerpt zich bijvoorbeeld aan Allah als degene die het alleen recht heeft op aanbidding. Dus niets van die aanbidding mag hij richten aan iets of iemand anders dan Allah. Hij onderwerpt zich, de moslim, yani, onderwerpt zich aan Allah als de enige schepper. Dus hij mag, het, het scheppen mag hij aan niemand anders toekennen dan aan Allah. En een moslim onderwerpt zich aan Allah als... De enige kenner van het ongeziene. Dus hij mag de eigenschap, het kennen van het ongeziene, aan niemand anders dan Allah toekennen. En zo ook erkent en onderwerpt de moslim zich aan Allah als de soeverein. Dus als de, uh, uh, uh, Allah als de hoogste autoriteit. Allah als degene die het alleen recht heeft op het bepalen van uh, wat wel en niet mag, op het bepalen wat toegestaan. En niet toegestaan is. En hij onderwerpt zich aan Allah als de onafhankelijke. Die onafhankelijk van anderen zijn wil kan opleggen aan de mens. Dus je onderwerpt je als moslim zoals je je als, uh, aan Allah onderwerpt als de schepper. Zo onderwerp je je ook aan Allah als de soeverein. En zoals het recht op aanbidding toekennen aan iemand anders dan Allah shirk is... En het scheppen, toeschrijven aan iemand anders dan Allah, shirk is. En het kennen van het ongeziene, toeschrijven aan iemand al, uh, anders dan Allah, shirk is. Zo is ook soevereiniteit, toekennen aan iemand anders dan Allah, een vorm van shirk, van afgoderij. Wanneer je dat doet, heb je een deelgenoot toegekend aan Allah subhanahu wa ta'ala. Even terug naar de kerk. De kerk, dat was natuurlijk een buitengewoon corrupt instituut. De geestelijke elite misbereikten hun positie om zichzelf te verrijken. Het waren enorme rijke instituten en de personen die het daarvoor zeg het zeggen hadden waren enorme rijke mensen. Zij eh, onderdrukten de bevolking. De paus beschikte over de autoriteit om mensen te vergeven of om mensen te veroordelen tot het uur. Er is bijvoorbeeld een verhaal bekend van Henry IV. Die ruzie kreeg, dat was de koning van uh, gebied in, in het uh, huidige Duitsland. En hij kreeg ruzie met de paus. En op een gegeven moment, om dat recht te zetten, moest hij vergiffenis van de paus vragen en is hij lopend naar Rome gegaan, op bedevaart, uh, uh, uh, op zijn blote voeten, in een toestand van nederigheid om vergeven te worden door de paus, want anders zou zijn autoriteit niet meer erkend worden door zijn onderdaan. Dus dit geeft je aan wat de macht van de kerk in die tijd uh, was. En de kerk verzette zich ook tegen alles wat nieuw was. Wetenschappelijke ontdekkingen werden afgedaan... ...als ketterij en blasfemie, et cetera. Wetenschappers werden op de brandstapel gegooid. Alles wat nieuw was, zagen zij als een uh, um, um, inbreuk op hun macht... ...als een aanval op hun machtspositie. Nou, de mensen zijn dus onderdrukt in naam van God. En nadat ze een aantal eeuwen in naam van God zijn onderdrukt... ...kwamen zij in opstand. Ze kwamen dus in opstand tegen dat instituut... Dat in naam van God regeert. En de opstand richtte zich ook tegen God. De opstand richtte zich tegen de autoriteit van God. En alles wat te maken had met God werd als het ware verafschuwd. Iedereen die God representeerde of de religie representeerde werd verafschuwd. En het denken van de mensen veranderde op een gegeven moment fundamenteel. En in dat nieuwe denken was geen plaats meer voor God in het maatschappelijke leven. God was iets wat je thuis mocht doen in jouw gebedshuis of wat dan ook. Maar God had geen plek meer in het maatschappelijke leven. Nou, ze hebben de mensen toen de tijd... Te, ze hebben te lijden gehad onder dat uh, uh, gecorrompeerde religieuze bestuur van de kerk. En daarom wilden zij religie verbannen eigenlijk uit de, het publieke domein. En dat proces is ontstaan bij... Uh, uh, uh, ...het begin van het ontstaan van een nieuwe filosofie, namelijk het materialisme. Nou, het materialisme wordt vaak geassocieerd met mensen die uh, uh, zich graag associëren met uh, dure spullen, et cetera. Maar wat ik hier bedoel is materialisme als filosofie, als manier van denken over het leven, als een wereldbeschouwing, als het ware. In het materialisme wordt elke realiteit ontkend behalve de materiële realiteit. Oké, okay? dus... Wij, wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen, wat wij kunnen waarnemen met misschien niet met onze zintuigen maar met metingen etcetera. Dat is een realiteit die wij erkennen, dat beschouwen wij officieel als een realiteit. En alles wat niet waarneembaar is, wat niet zichtbaar is of meetbaar is etcetera, waar, waar wij, wat wij dus zeg maar kunnen bevestigen met onze zintuigen dat is officieel geen realiteit. Je mag dat natuurlijk geloven, je mag bijgelovig zijn, je mag dat thuis doen, je mag dat in een uh, gemeenschappelijke constructie doen, in een moskee, kerk of wat dan ook. Maar wij kunnen ons maatschappelijk leven, ons economisch leven, ons politiek leven, et cetera, niet baseren op een immateriële realiteit. Dus dat betekent dat God, die dus tot die immateriële realiteit uh, uh, uh, zich bevond dat er geen plaats meer voor hem was. Althans niet in het publieke domein. Wel als persoon mocht je je daarmee uh, uh, identificeren. Maar niet meer in het publieke domein, want dat paste niet meer in dat idee van materialisme. En dit materialisme vond ook zijn doorgang in het politieke denken. Mensen dachten van, hé, hey, als alleen de materiële realiteit bestaat... hoe kunnen wij ons dan wetten laten opleggen door iemand... ...die wij niet kunnen zien of niet kunnen waarnemen... ...en dus volgens dat nieuwe denken niet bestaat. Dus God als soevereine... ...als degene die het alleen recht heeft op het bepalen wat wel en niet mag... ...als degene die onafhankelijk van anderen zijn wil kan opleggen aan de mensen... ...dus God als soevereine... ...die paste niet meer in dat nieuwe idee van materialisme. Dus men dacht... ...wij gaan ons niet laten opleggen wat wel en niet mag... ...door iemand die wij niet kunnen zien. Dus vanaf nu is niet God meer maar zijn de mensen zelf soeverein. De mensen mogen zelf bepalen wat wel en niet mag. Zij zijn nu de bron van legitimiteit voor wetgeving. Wat zij beschouwen als uh, uh, uh, uh, uh, aanvaardbaar, wat zij beschouwen als uh, uh, uh, rechtvaardig, wat zij beschouwen als uh, nuttig, dat, dat, dat zetten we om in een wetgeving... ...en een God die wij niet kunnen zien... ...en die dus officieel volgens onze denken niet bestaat... ...die kunnen we niet meer de plek geven... ...om voor ons te bepalen wat wel en niet mag. En dit idee... ...heeft aan de basis gestaan... ...van de Europese democratie. Dus een volk dat eeuwenlang... ...in naam van God is onderdrukt... ...heeft die macht bij God weggehaald... ...en gaf het aan de mens... ...omdat er in die nieuwe wereldbeschouwing... ...dus geen plek meer was voor een God... ...althans geen publieke rol. Zoals ik net al zei, achter de voordeur... Uh, dat geldt nog steeds. Achter de voordeur mag je denken wat je wil. Dus de mens is nu soeverein. Dus wat de democratie in feite is geweest, is uh, uh, een opstand huh, tegen de autoriteit en tegen de soevereiniteit van God. Religie heeft ons eeuwenlang onderdrukt, dus wij vervangen deze levenswijze door een systeem waar niet God, maar de mens centraal staat. Waar niet het hier nama's, maar deze wereld centraal staat. Waar niet de ziel, maar het lichaam centraal staat. Dat wil zeggen, de mens is dus nu soeverein. De mens is nu dus de hoogste macht. En kan onafhankelijk van anderen wetten maken. Dus wetgeving komt nu niet meer tot stand uh, uh, omdat God bepaald heeft wat goed en slecht is. Wat halal en wat haram is. Maar wetgeving komt nu tot stand door wat mensen bepalen. ...dat goed en slecht is en halal en haram is. Dus de legitimiteit van wetgeving zit, zit niet meer in de wil van God... ...maar in de wil van de mensen, van het volk. <coughs> Dit systeem is natuurlijk niet van de een op de andere dag geboren. Het heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld... ...en er zaten natuurlijk in eerste instantie allerlei haken en ogen aan. Want als je de wil van het volk als basis neemt voor wetgeving... Hoe zorg je er dan voor dat dat volk die wil kenbaar maakt? Hoe zorg je ervoor dat jij elke persoon raadpleegt om te kijken wat hij denkt over een bepaalde kwestie? Het is natuurlijk onmogelijk om dat met een hele bevolking te doen. Dus men bedacht de representatieve democratie. Wat wil dat zeggen? Het volk wordt vertegenwoordigd door volksvertegenwoordigers. En volksvertegenwoordigers zitten in een parlement... En het parlement, dat is de arena waar wetgeving gemaakt gaat worden. Waar wetgeving bediscussieerd wordt, waar het geaccepteerd wordt of verworpen wordt, of waar, uh, waar men zeg maar, in opstand kan komen en zeggen van nee, deze wet accepteren wij niet, behalve als jij deze en deze aanpassing. En dat kun je vergelijken als een soort pan eigenlijk waar de wetgeving gekookt wordt. Oké? Okay? Nou, de wil van de, van, van de burger, dat is de bron van wetgeving. Dus eigenlijk, wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat die burger daar zelf in dat parlement moet gaan zitten... om volgens zijn principes of zijn opvattingen te bepalen welke wetten wel en welke wetten niet tot stand moeten gaan komen. Maar, zoals ik net al zei, dat is natuurlijk praktisch onmogelijk. Je kunt niet een hele bevolking samenbrengen in het parlement en laten bediscussiëren over welke wetten wel of niet uh, aanvaardbaar zijn. Dus wat er gedaan wordt in die representatieve democratie is, men kiest elke vier jaar... Een vertegenwoordiger die dat in zijn naam doet. Oké, okay? Dus wat hij eigenlijk zou moeten doen in dat parlement... omdat hij de bron van legitimiteit is van wetgeving... dat heeft hij nu afgestaan, die verantwoordelijkheid... aan een volksvertegenwoordiger. En die volksvertegenwoordiger doet dat in naam van een x-aantal burgers. In Nederland is dat ongeveer 60 of 80.000 burgers. In naam van die 60 of 80.000 burger, ja, burgers... Doet die uh, uh, volksvertegenwoordiger zijn werk daar in het parlement en maakt die wetten of verwerkt die wetten of verzet hij zich tegen wetten die anderen maken, et cetera, En dat doet hij natuurlijk op basis van, van zijn eigen uh, uh, uh, ideeën of van de ideologie die hij aanhangt. Hè. Dus een socialist die zal socialistische wetten maken, een liberaal die zal liberale wetten maken enzovoort enzovoort. Maar natuurlijk wel allemaal binnen dat raamwerk van secularisme. Dus binnen dat raamwerk waar God niet bestaat. Hè? Omdat hij niet tot de materiële realiteit behoort. Dus thuis of in de kerk mag hij wel bestaan. Uh, uh, maar in jou, uh, ja, niet, hij mag geen invloed uitoefenen in dat arena. In dat parlement waar dus de bron van legitimiteit de burger is. Het volk is. En niet een God die wij niet kunnen zien. En die dus volgens ons niet bestaat. Thayyum. Oké, okay, dat is uh, soevereiniteit, of in ieder geval de manier waarop soevereiniteit in dat democratische systeem bij God weggenomen is en geplaatst is bij de mensen. Wat leert de islam ons op dit gebied? <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala leert ons dat uh, soevereiniteit een exclusieve eigenschap is van hem. En het toekennen van de soevereiniteit van Allah aan iemand anders. Het is alsof jij een deel van zijn Godheid hebt toegekend aan anderen. Dus je hebt van diegene aan wie je soevereiniteit gegeven hebt, een God gemaakt, als het ware. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Aan Hem behoort het scheppen en het oordeel. Nou, luister goed naar deze ei. Hier wordt in één adem eigenlijk twee aspecten van. Uh, uh, ...de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala genoemd. Veel mensen... ...erkennen Allah subhanahu wa ta'ala als de schepper. Ze erkennen dat. Maar vervolgens ontnemen ze hem... ...het recht om te oordelen over die schepping. En te bepalen hoe die schepping moet leven. Wat zij wel mogen. Wat zij niet mogen. Wat halal voor hen is. Wat haram voor hen is. Dat is, yani, el amr. Dat is dat oordeel. Wat zij dan bij hem wegneemt. Dus ze erkennen dat hij geschapen heeft... Maar om te, bepalen, om te bepalen hoe die uh, schepping dan vervolgens moet leven. Daarvoor keren zij zich tot andere bronnen. Tot uh, het socialisme, tot uh, het communisme, tot het liberalisme, tot andere ideologieën. El hawa kan ook een bron van, van, van wetgeving zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ala Aan hem behoort het scheppen en het oordeel. Um, dus in, hier wordt in één adem als het ware twee eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala genoemd. Hij schept. En aan hem behoort het oordeel. Om te mogen bepalen uh, wat wel en niet mag en hoe mensen wel en niet moeten leven. Nou, veel mensen erkennen dat eerste deel dat Allah subhanahu wa ta'ala schept. Dat erkennen ze en dat kennen ze ook aan hem toe. Maar vervolgens ontnemen ze hem het recht om te oordelen over die schepping. Hè? En om te bepalen hoe die schepping moet leven. Om te bepalen wat wel toegestaan is en wat niet toegestaan is, et cetera. Ze erkennen dat hij geschapen heeft, maar om te bepalen... Uh, hoe zij moeten leven. Dus ze erkennen dat hij hen heeft geschapen. Maar om te, uh, yani, om te bepalen hoe zij moeten leven keren ze zich naar andere bron. Kiezen ze mensen uit die voor hen gaan bepalen hoe zij hun leven moeten inrichten. Et cetera. Nou, en in een democratie is dat natuurlijk de wil van het volk. Het kan ook zijn dat mensen hun eigen hewa als heer nemen. En hun eigen hewa laten dicteren hoe zij moeten leven en wat wel goed en niet goed en wat wel aanvaardbaar en niet aanvaardbaar is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt heb je niet gezien degene die zijn verlangen als Heer heeft genomen? Dus zijn verlangen dicteert voor hem, wat wel en niet toegestaan is. Nou, De soevereiniteit van Allah en het belang van de moslim om zijn soevereiniteit ook te bevestigen in theorie, maar ook in praktijk, dat wordt op tal van plaatsen in de Koran benadrukt. Allah subhanahu wa taala zegt, In il hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...het oordeel komt alleen aan Allah toe. Uitsluitend aan Allah. Hij beveelt dat jullie alleen hem aanbidden. Dit is de juiste godsdienst... ...maar de meeste mensen weten het niet. Dus de meeste mensen bevestigen dat Allah de schepper is... ...en de bestuurder is van het universum, et ...maar ze bevestigen niet dat hij degene is... Die het exclusieve recht heeft om te bepalen wat wel en niet mag. Of ze bevestigen het in theorie. Maar vervolgens geven ze dat recht, dat exclusieve recht van hem, in de praktijk weg onder allerlei uh, argumenten. Bijvoorbeeld dat er voordeel in zou zitten om dat weg te geven, etc. Cetera, et cetera. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hukmihi ahada. En hij laat geen, de geen enkele deelgenoot toe. In zijn oordeel, dus in het oordeel om te bepalen wat halal en wat haram is, wat toegestaan is en niet toegestaan is, et In dat oordeel laat hij geen deelgenoot toe. Dus geen parlementariër die je allerlei bergen van voordeel belooft, etc. Etcetera, etcetera. En, en stel jezelf ook de vraag op, een gegeven moment, op het moment dat je uh, stilstaat bij dat concept van voordeel. Hè? Hoe kan er voordeel zitten? In het feit dat je een exclusieve eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, weggeeft. Al zou die vertegenwoordiger, aan wie jij dan vervolgens dat recht uh, op wetgeving en die soevereiniteit weggeeft. Al zou hij wetten kunnen tegenhouden die schadelijk zijn voor de moslims. Al zou hij voordeel voor de moslims kunnen opleveren. Als hij dat alleen kan doen, nadat hij zichzelf een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala heeft toegekend. Dan is dat het grootste verlies. En dan heb ik het nog niet eens over het zogenaamde voordeel. Wat niemand inzichtelijk maakt, want wat is dat voordeel dan precies? De vorige verkiezingen werd bijvoorbeeld beloofd, het werd ons ook voordeel beloofd. Dat als wij zouden stemmen toen op de PVDA, want dat was de minst schadelijke partij voor de moslims. Als wij zouden stemmen onder het mond van Maslaha een voordeel, dan zou daar voordeel voor ons in zitten. Nou, uiteindelijk kwamen zij op het verbod op de rituele slacht, zij kwamen op het verbod op de niqab en zij kwamen met het verbod op salafisme. Dus waar zit dan het voordeel? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Allah zegt, Of hebben zij deelgenoten die voor hen van de godsdienst bepalen, die voor hen voorschrijven van de godsdienst, waartoe Allah subhanahu wa ta'ala geen toestemming heeft gegeven, wat Allah niet toegestaan heeft. Dus, zie hier, hoe Allah subhanahu wa ta'ala, degene die shara'a doen en lahum u shara u lahum. Dus die shara'a doen. Shara'a is het voorschrijven of het verordenen. Of uh, het wetgeven. Kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala. Dus wetgeven en verordenen en voorschrijven. Waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven. Dus datgene wat zij zelf bedenken. Afhankelijk van hun ideologie. Afhankelijk van hun hawa, Afhankelijk van wat zij moreel aanvaardbaar of moreel verwerkelijk vinden. Et Kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala hen omschrijft. Dus diegene die shar'a'a doen. lam ya'dan bihillah. Hij omschrijft ze als. Shoraka'a'. Shoraka', ja, shoraka, niet yani deelgenoot. Deelgenoot van wie? Deelgenoot van Allah. Dus als jij bijvoorbeeld wiet legaliseert. Eh, terwijl Allah. Lam Terwijl Allah wa daar geen toestemming voor gegeven heeft. Terwijl Allah wa daar eh, een andere mening over heeft. Op een andere manier heeft geopenbaard. Terwijl Hij dat verboden heeft. Op het moment dat jij dat doet of dat een volksvertegenwoordiger dat doet, en jij steunt hem, of jij hebt hem gesteund door op hem te stemmen, want door jouw stem, hij ontleent legitimiteit om die wet te maken aan jouw steun, of aan jouw stem. Op het moment dat je dat doet, dan ben je dus verantwoordelijk voor de totstandkoming van die wet, waar Allah subhanahu wa ta'ala zijn toestemming niet voor gegeven heeft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa min dunillah zij namen, ja niet de, uh, de mensen van het boek, de joden en de christenen. Zij namen hun schriftgeleerden en monniken als heren naast Allah. Nou, dit is een belangrijk vers om bij stil te staan. Omdat hierin uh, het belang van die soevereiniteit en het belang van het bepalen wat halal en haram is, heel duidelijk naar voren komt. De profeet, sallallahu sallam, of er kwam een van de sahaba kwam naar de profeet, sallallahu sallam. Adi ibn Hatim. En hij hoorde dit vers... Van de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam, dus de Joden en de Christenen namen hun monniken en schriftgeleerden als heren naast Allah. Hij hoorde dit vers en hij zei tegen de Profeet SallAllahu Alaihi maar wij hebben geen Rukor en geen sujud voor hen gedaan. Dus hij verwonderde zich. Hoe kan Allah zeggen dat wij, onze monniken en schriftgeleerden, als heren naast Allah hebben genomen, terwijl wij helemaal geen Rukor en sujud voor hen gedaan hebben? Dus deze Sahabi, is Uiteindelijk ook uh, yani, tot de islam bekeek. Deze sahabi die begreep aanbidding als record en sujud. Dus rituele aanbiddingen. Maar de profeet sallallahu alaihi heeft de correcte mening... Of de correcte omschrijving uh, uh, en betekenis en definitie van aanbidding... Gegeven in zijn commentaar op dit vers. Want wat zei de profeet sallallahu tegen deze sahabi? Hij zei... Maar hebben zij, dus die monnik en schrift geleden... Hebben zij niet halal gemaakt wat Allah haram heeft gemaakt? En hebben zij niet haram gemaakt wat Allah halal heeft gemaakt? Met andere woorden, hebben zij niet de wet van Allah veranderd? Allah heeft bepaald dat de rente haram is. Zij hebben gezegd dat de rente is halal. Enzovoort enzovoort. En hebben jullie hen daarin niet gehoorzaamd? En Ali ibn Hatim zei naam. Ja. En de vijf sallam zei dat is jullie aanbidding voor hen. Dus het jullie hebben hen als heren genomen. Niet door rokoor of sujud voor hen te doen. Niet door uh, yani, uh, dua bij hen te doen. Niet op, op een andere, met een andere aanbidding. Maar door dat jullie hen die soevereiniteit hebben toegekend. Dat zij mogen bepalen wat halal en wat haram is. En dat jullie hen daarin hebben gevolgd. En deze betekenis van ibadah komen wij op veel andere plekken tegen in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Zeg, o mensen van het boek, dus professor Laasalle moet zeggen, o mensen van het boek, kom tot een uitspraak, of kom tot een gemeenschappelijk woord tussen jullie en ons. Wat is dat gemeenschappelijk woord? dus laten we in onze discussie uitgaan van een gemeenschappelijk uitgangspunt wat is dat? dat wij alleen Allah aanbidden en dat wij niets aan, eh, um, aan hem toekennen niets als deelgenoot aan hem toekennen dus geen beeld, geen kruis geen wat de joden en christenen ook aanbaden We kennen niks aan hem toe en dat wij elkaar niet tot heren naast Allah nemen Wala ba'duna ba'dan min nou hoe, wordt, hoe neem je de ander als heer naast Allah? Dat kan natuurlijk door Sujud. Dat kan door Rokor. Maar waarom wordt het hier genoemd? In de context van de joden en de christenen. Omdat zij er bekend om stonden. Dat zij de, de, de, de joden en de christenen. Of hun uh, schriftgeleden en monniken. Voor hen lieten bepalen wat halal en wat haram is. En omdat zij hen de autoriteit hebben gegeven. Om het boek van Allah te veranderen. En om met hun eigen wetgeving te komen. En... Doordat jij die soevereiniteit toekent aan die monniken en schriftgeleerden, heb je ze als heren naast Allah genomen. Dus net zoals wanneer iemand, uh, uh, een, een volksvertegenwoordiger, de, uh, het recht zou geven om te bepalen wat halal en wat haram is, op die plek daar die is uh, uh, gereed gemaakt om wetten te maken, dat is het nemen van diegene als heer naast Allah. Zoals de joden en de christenen doen, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons in dit vers te kennen. At-Tabari zegt over dit vers, min الله, Dat wij elkaar eh, eh, eh, yani gehoorzamen in de ongehoorzaamheid van Allah. Dus hoe neem je de ander als een heer naast Allah, wanneer de een de ander het recht geeft op het bepalen van de wet, welke Allah subhanahu wa ta'ala op een andere manier heeft uh, uh, bepaalt. En dat je op basis daarvan gehoorzaamheid opeist. En Al-Khutubi zegt. Hmm. Zij namen hun uh, monniken als heren in de gehoorzaamheid. Ja, yani, Wat bedoelen we met shirk in de gehoorzaamheid? Wanneer iemand het recht op gehoorzaamheid opeist. En de wet van Allah wa verandert. En aanspraak maakt op gehoorzaamheid. Om wie hij is en niet ...om wat hij zegt. Atta'atu Dus hij wordt gehoorzaamd om wie hij is, om, om wat hij representeert. En dat is het type gehoorzaamheid dat alleen toekomt aan Allah. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala heeft het recht op gehoorzaamheid om wie hij is. De rest wordt gehoorzaamd om wat ze zeggen. Als hetgeen wat zij zeggen in overeenstemming is met wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd en heeft bepaald... ...worden zij gehoorzaamd? Zo niet, dan worden zij niet gehoorzaamd. Dus gehoorzaamheid eisen in het veranderen van de wet van Allah subhanahu wa ta'ala om wie jij bent, namelijk een volksvertegenwoordiger die gekozen is en dus de legitimiteit van de kiezer heeft en dus daarom gehoorzaamd moet worden en daarom het recht heeft om uh, uh, een wet te maken en dus soeverein is, hè, om nog even terug te komen op die term die we daar net hebben uitgelegd, Allah subhanahu wa ta'ala omschrijft dat als Arbaba min dunillah. heren naast Allah. Dus... Je kunt iemand als heer naast Allah nemen. Niet doordat je voor hem geknield hebt. Niet dat je hem om uh, iets gevraagd hebt. Of dua bij hem gedaan hebt. Of sojourt voor hem gedaan hebt. Maar puur door hem dat recht. Die soevereiniteit toe te kennen. En dus dat recht om te bepalen wat halal en wat haram is. En degene die dat doet. Die is in principe als Firaun. Die gezegd heeft. en Ik ben jullie alle hoogste heer. Firaun zei dit. Terwijl hij. ...wist dat hij niet beschikte over goddelijke eigenschap. Oké, okay, hij weet dat hij niet kan scheppen... ...hij weet dat hij het leven niet kan geven, et cetera... ...maar wat, wij, wat hij wel kon is de mensen opleggen... ...en voor hem bepalen wat wel en niet mag... ...wat halal en wat haram was... ...en hoe zij hun leven moesten inrichten. En dat is een exclusieve eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala... ...wie dat opeist of wie dat aan iemand anders toekent... ...die heeft daarmee diegene als heer naast Allah subhanahu wa ta'ala genomen en Allah subhanahu wa taala zegt: "Wela teakulu mima namlyu dzkar ismul Allahi 'alai, wainahu wa la fisc. Wainnash shayatin layuhoona ila awliya ihm liujadilukum, wain a'ta'atumu hum, innukum la mushrikun." Allah subhanahu wa taala zegt: "En eet niet van datgene waarover de naam van Allah subhanahu wa taala niet is uitgesproken, en dat is een grote zonde. Wainahu la fisc." En de satans fluisteren hun vrienden in om met jullie te twisten, te discussiëren. En als jullie hen gehoorzamen, dan zijn jullie zeker veel goden aanbidders. Wa in mohum in la Nou, en dit is een, het gedeelte van de vers waar ik bij stil wil staan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Als jullie hen gehoorzamen, hebben jullie shirk begaan. Nou, wat is hier aan de hand in dit vers? Een aantal van de mushrikien die. Uh, gingen in discussie met een aantal van de moslims. Zij zeiden tegen hen, en de discussie ging over een kadaver, een dood dier, wat de moslims dus niet mogen eten omdat het niet ritueel geslacht is. Zij zeiden, zij probeerden een soort rationeel argument aan te halen om die moslims aan het twijfelen te brengen. Zij zeiden, uh, jullie eten wel van de dieren die jullie slachten, maar jullie eten niet van de dieren die Allah slacht. Dus ze wilden hen eigenlijk een beetje in twijfel brengen. Van, dat dier is doodgemaakt door Allah. Dus waarom? Eten jullie niet van dat dier. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Als jullie hen hadden gehoorzaamd daarin, dan waren jullie veel gode aanbidders. Dus moest je kiezen. Waarom? Terwijl als jij gegeten zou hebben van een meta, van een dood dier, dan heb je een zonde begaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook: wa Het eten van die meta is een zonde. Maar je treedt er niet mee buiten de islam. Dus je pleegt er geen shirk mee. Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala dan toch dat als zij hen gehoorzaamd hadden, dat zij. ...moesjrikiën zouden zijn geworden. Dat komt omdat die... ...moesjrikiën hier... ...die niet moslims, die dus met de moslims in discussie gingen... ...zij hebben... ...hen niet aangezet tot het plegen... ...van een zonde, maar zij hebben de wet... ...van Allah veranderd. Dus zij hebben... willen zeggen, dit is... ...een toegestaan, dit dier is toegestaan... ...voor jullie. Allah heeft het... Uh, ...haram gemaakt, maar eigenlijk is het... ...toegestaan, want hij heeft het geslacht. En waarom... ...eten jullie van wat jullie slachten en van... ...hetgeen waar, wat Allah geslacht heeft niet... Dus als zij hen hadden gehoorzaam, als zij hen dat recht om die wet van Allah te veranderen hadden toegekend, dan waren het moushrikien, want dat recht heeft alleen Allah. En op het moment dat jij dat toekent aan iemand anders, heb je shirk begaan. Terwijl als zij er gewoon van zouden gegeten hebben, terwijl zij erkenden dat dat verboden is, dan hadden zij een zonde begaan. Dan hadden zij een vis begaan. Een zonde. Maar omdat het hier gaat om het veranderen van de wet, om het veranderen, toe-eigenen van een eigenschap die exclusief aan Allah subhanahu wa ta'ala behoort, heeft Allah gezegd, als jullie hen daarin hadden gehoorzaam, zouden jullie musharikien zijn geweest. Nou, met de, met de voorgaande verse hebben we aangetoond dat uh, soevereiniteit een exclusieve eigenschap is van Allah subhanahu wa ta'ala. En het weggeven van die eigenschap aan iets of iemand anders dan Allah is een vorm van shirk, zoals wij gezien hebben in die voorgaande versie. En het behoeft natuurlijk geen nader uitleg dat een parlement een orgaan is... waar uh, wetten worden gemaakt. Het heet in het staatsbestel ook de wetgevende macht. En haar macht wordt gelegitimeerd door het volk. Dus in feite is het volk soeverein, ook wel volkssoevereiniteit genoemd. En daarmee heeft het volk zichzelf een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala... En dat is een serieuze kwestie op het moment dat de moslim nadenkt over de vraag wel of niet stem. Want wat hij in principe doet, is de soevereiniteit van de volksvertegenwoordiger erkennen. Zodat de volksvertegenwoordiger daarmee, met de legitimiteit die jij hem gegeven hebt, want hij ontleent zijn legitimiteit aan jouw stem. Om daarmee vervolgens halal te maken wat Allah haram heeft gemaakt... En haram te maken wat Allah subhanahu wa ta'ala uh, halal heeft gemaakt. En dat is de verantwoordelijkheid van degene in wiens naam hij dat doet. En ja, er zijn natuurlijk vertellen van geleerden. En in die vertellen wordt vaak onder heel veel voorwaarden participatie in verkiezingen toegestaan. En over die vertellen is natuurlijk van alles te zeggen. En de geleerden hebben daar ook allerlei op- en aanmerkingen op gemaakt, bijvoorbeeld de vraagstelling. Als je kijkt naar de manier waarop zo'n vraag uh, gesteld is, dan zie je vaak dat het antwoord toegespitst is op de manier waarop de vraag gesteld is. Een mooie illustratie daarvan is bijvoorbeeld wat Sheikh Ibn Abbas gezegd heeft. Wij zien in een van zijn eerdere vertellen vanuit uh, 1989 dat hij het heeft toegestaan. Uh, Zij het wel dat de vraagsteller het presenteerde als een, ja, een belangenbehartigende orgaan voor moslims en niet is ingegaan op het feit dat het hier... Uh, dat er hier sprake is van een wetgevend uh, orgaan. En later, wanneer de vraagsteller wel specifiek bijvermeldt... dat het gaat om een wetgevend orgaan... en dat er wordt geregeerd met wetten anders dan Allah heeft geopenbaard, dan zien we dat hij, toegespist op deze vraag, uh, uh, participatie verbiedt. Dus over die vertrouwen kun je van alles zeggen. Wellicht dat we dat, inshallah, een andere keer um, ja, niet uh, gaan doen. Maar mocht je door het bos of door de bomen het bos niet meer zien... En uh, uh, ja, niet meer weten hoe en wat te handelen. Dan is het misschien goed om zo op de en een risicoanalyse te maken van datgene wat je gaat doen. Je doet het in principe met alles in het leven. Je maakt altijd een risicoanalyse. Wat win ik, wat verlies ik. En voor zo'n zaak als deze is het misschien ook goed om dat te doen. Welk risico loop ik als ik niet stem? Als je niet stemt. Loop je een bepaald voordeel mis? Want dat is wat men zegt, dat er een voordeel zit in het stemmen. Een voordeel wat overigens niet nader gespecificeerd is. Een voordeel waarvan men niet heel duidelijk kan zeggen wat dat dan precies is na 15 maart. Dus dat loop je mis. Een voordeel wat niet nader gespecificeerd is en wat wij ook niet zo kunnen aanstippen en zeggen dat is wat jij na 15 maart misloopt. Welk risico neem je als je wel stemt? Je neemt het risico dat je het exclusieve recht van Allah subhanahu wa ta'ala toekent aan iemand anders. En dat je daarmee uh, de tawheed van Allah subhanahu wa ta'ala hebt geschonden. Het verbond wat wij met Allah subhanahu wa ta'ala hebben afgesloten dat wij hem zullen aanbidden met tawheed. Dat verbond heb je geschonden. En je hebt die tawhid omwille waarvan Allah subhanahu wa ta'ala... ...de hemelen en de aarde geschapen heeft... ...en de mens geschapen heeft... ...en de profeten gezonden heeft... ...en de boeken geopenbaard heeft... ...en het paradijs en de hel gemaakt heeft. Die tawhid heb je daarmee geschon. Nou, de risicoanalyse... Uh, ...als je die op deze manier zou maken... ...dan zou elk gezond verstand zeggen... ...dat je je daarvan afzijdig zou moeten houden... ...om te voorkomen, al, al, is, al zou er maar... ...een hele kleine die uh, uh, yani, mogelijkheid zijn dat je in die shirk zou vervallen dan zou zo'n risicoanalyse al uh, genoeg aanleiding zijn om je daarvan afzijdig te houden om te voorkomen dat jij dat verbond met Allah subhanahu wa ta'ala verkwanselt Wajazakumullahu khayran waakhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh